9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Nederlandse bank ziet niets in het idee om banken te splitsen in nutsbanken en zakenbanken. Die splitsing is een aanbeveling van de commissie De Wit die de kredietcrisis onderzoekt. Spaargeld, hypotheken en financiering van kleine bedrijven zouden dan in de nutsbank ondergebracht worden... en de grotere leningen bij een zakenbank. Als er dan iets misgaat bij die zakenbank worden particulieren en kleine bedrijven niet getroffen... Maar de Nederlandse bank vindt dat de risico's al voldoende zijn afgeschermd. Sinds de kredietcrisis gelden voor banken strengere eisen voor kapitaalbuffers. Ook is het toezicht verscherpt. Minister Schippers gaat kijken of er een waarschuwing kan komen... op flessen alcohol tegen drinken tijdens de zwangerschap. Ze hoopt dat drankproducenten vrijwillig zo'n waarschuwing op de fles willen zetten. Alcohol drinken tijdens de zwangerschap kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind... Schippers wil dat vrouwen zo goed mogelijk worden voorgelicht over de risico's. Nu gebeurt dat onder meer via de huisarts en de GGD. Een waarschuwing op flessen drank kan daarbij helpen. Frankrijk is het enige land in de EU waar zo'n waarschuwing verplicht is. Minister Spies laat onderzoeken of het toezicht op woningcorporaties strenger moet worden. Ze vindt dat er bij de corporaties nu te veel incidenten zijn. De afgelopen dagen bleek dat Vestia, de grootste corporatie van Nederland, op de rand van een faillissement stond.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Panorama-verslaggever Bas van Hout die ging deze week uit eten met Holleder. En die zat er verrassend ontspannen bij tijdens dat etentje. Wat ze bespraken en hoe het verder was die middag en avond. Dat hoor je over een kwartiertje ongeveer. Beveiligers die krijgen steeds meer, taken, steeds meer taken en steeds minder hulp van de politie. En dan gaat het soms fout, zoals bij Bietstad. Vandaag werd een beveiliger veroordeeld voor de dood van een bezoeker. En Maxima Willem-Alexander, je zal het wel gehoord hebben. Zij zijn vandaag tien jaar getrouwd. Hoe staat het met hun relatie? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Um, nou schijnt het dat Willem-Alexander Maxima de godganse dag enorm aan het lachen maakt. Hm. Ja, leuk leuk. Ja, hey, die uh, een leuk weet nee. je. Ja, en uh, wat voor soort humor dan en, en hoe Maxima hem weer aan het lachen maakt, dat hoor je allemaal rond kwart voor tien. Ik denk Belgen moppen. <laughs> ja? Ja, ja, denk, dat denk dat ik. Maximaar. denk ik gewoon. Ja, daar zou je wel gelijk in kunnen hebben. Bas Tegler. Ja, verrassend ja. gelijkmaker bij PSV NEC. Na kwartier is het 1-1 geworden en de goal komt op naam van Van der Velde. Er gaat een uh, verschrikkelijke fout aan vooraf van de 17-jarige. Dat zeg ik er met nadruk bij, want als je jong bent maak je fouten. Willems, de linksback van PSV, die verspeelt de bal. Dan is NEC de plotseling snel uit, staat Schöne oog in oog met keeper... Titon wil hij de bal met een stiftje over de keeper heen tillen vanaf de rand van het strafloopgebied. Nou, dat lukt. Maar Marcelo is net op tijd terug om de bal voor de doellijn nog weer weg te trappen uit dat doel. Maar schiet hem eigenlijk recht in de voeten bij Van der Velden die aankomt lopen. Die zegt, nou ja, dan doe ik het toch. 1-1 bij PSV NEC. En dat is toch een verrassing. Leuk leg de telefoon weg. zat even Belgen op het zoek. <laughs> Ga aan het werk. <laughs> Top 5 van Today's Topics, is nummer 5. Dat is de zoekactie naar de vermiste politieman Frizo Wouda. Die is naar Friesland verplaatst. Wij hebben gisteravond de publiciteit gezocht. Uh, en daar zijn eigenlijk geen tips op gekomen. Op dit moment is ja, het beeld nog steeds dat wij niet weten waar Friso is. Ja, ook een speurtocht rond het Schildmeer meer in de provincie Groningen leverde niets op. Op luchtbeelden die gisteren van het Schildmeer werden gemaakt... was een man te zien die deels aan het signalement voldeed... maar die persoon in kwestie heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. We weten helemaal niet waarom dat hij nu verdwenen is... Dus dat betekent dat je elk jaar alle signalen die we maar hebben... eigenlijk na gaan pluizen en ja, willen weten van waar, hij, waar hij kan zijn. En ja, dan denk je zeker, een ongeval zou zeker kunnen zijn gebeurd. De zoekactie is nu dus verplaatst naar Friesland... en wordt voortgezet in Beestenzwart. Het is een collega die 2,7 meter zeven lang is. Dus een grote, forse, forse knaap is. Donkerblond haar heeft. Wat wij weten is dat hij in een spijkerbroek droeg een grijs vest had op het moment dat hij uh, verdwenen is... een uh, zwarte sjaal om heeft gehad en mogelijk lichtkleurige schoenen. Dan iets heel handigs. Uh, alle nerds in Nederland kregen vandaag spontaan een puistje extra... Facebook gaat naar de beurs. Er uh, waren een aantal redenen om dit te uh, gaan doen. Ten eerste was de druk vanuit uh, de, de, de investeerders in Facebook... anders dan de oprichter Mark Zuckerberg, heel erg groot om dit te doen. Die mensen zitten er vaak al jaren in... en die wilden natuurlijk ook een keer hun, uh, hun winst nemen, als ik het zo mag uitdrukken. Ten tweede zijn er honderden werknemers van Facebook die uh, ja, miljonair gaan worden. Ja, zo kan het ook beginnen. En met de beursgang wil Facebook 5 miljard ophalen. En dat is minder dan verwacht... maar nog wel steeds de grootste beursgang van een inter internetbedrijf ooit. Ik denk dat uh, Facebook uh, uh, heel serieus moet worden genomen, over tien jaar zeker nog uh, bestaat. En eh, als je ziet dat Facebook het afgelopen jaar 88% is gegroeid... en eigenlijk aan de vooravond staat van de grote sprong voorwaarts... dan denk ik dat het heel verstandig is om dit te doen. Mm, ja, de vraag is natuurlijk wel hoeveel toekomst zit er eigenlijk hè, in dat internet? Nou, ik denk dat we met het hele internet nog maar uh, het topje van de ijsberg hebben gezien. Uh, ik denk dat het internet nog lang niet volwassen is. Ik denk dat, uh, dat, uh, dat dit uh, nog lang niet het einde van de groei is. Integendeel, uh. ik denk dat het echt uh, het, het prille begin is van wat er mogelijk is. Ja, ja, ja, dat is een ik geloof het nooit zo. Maar goed, het zal wel hè, met je wereldwijde web. Ik, bedoel, ik, ik ben echt blij dat ik nooit aandelen Google of zo heb. Dat vond ik zo'n zeebel. toen Google naar de beurs ging, waren er ook mensen die zeiden: van, ja, is dit geen zeebel En wat, wat moeten we daarvan denken? Nou, Google is inmiddels een, een 180 miljard waard en is toch niet weg te denken uit ons bestaan. Ja, ik heb gelukkig wel een aantal aandelen in mijn portefeuille. Ik stik van de aandelen: startpagina.nl, Napster en de Pirate Bay. <laughs> goed, dan de kou op drie. Want oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, wat is het toch koud? Vanavond en vannacht is het grotendeels helder. In het noorden kan een enkel sneeuwbuitje van. De vorst is matig in het oosten en zuidoosten. Op veel plaatsen streng. Morgen trekken er in de loop van de dag uit het noorden, van het noorden uit wat sneeuwbuien over het land. Later breekt in het noordoosten. De zon weer even door. Ja, en ondanks dat die zon soms een beetje door je breekt, blijft het dus echt fucking koud. Zo koud. Oh, het, is zo, het is echt zo koud. Oh, het is zo koud. Goed, sommige mensen vinden het wel leuk. Die gaan schaatsen. Dat kan echt overal. Nou, bijna overal dan. Hè. Op de kleine meertjes die niet diep zijn, kan je al wel gewoon schaatsen. Hoeveel mensen zouden er nu zijn? Iets van uh, 20, 30 hooguit. Ja, precies. Nou ja, ik verwacht dat dat in het weekend... dat het hier wel heel erg druk ja. gaat worden. Ja, want als het vriest, dan is schaatsen ineens volkssport nummer 1. Ineens schaatsen iedereen al jaren en kent iedereen de beste plekjes. Het Pluismeer. Volgens het informatiebord zou je hier op een mooie zomerdag... de geoorde vuut, de dodaars, de ringslang en de boomval kunnen zien... Maar nu dit fen stijf bevroren is, zul je die niet tegenkomen. De dieren zijn vertrokken of in rusten. Of hm, kapot gevroren. Dat gebeurt ook, hè? <lacht> ja, de mensen willen niet weten, maar het gebeurt wel. Zeker. In onze belastingcentrum. Goed, anyway, de kou is naar Maar och, het is echt zo koud, hè? <lacht> Veel mensen kunnen er toch gewoon van genieten. Fantastisch ijs. Mooi zwart ijs. Beter kan je niet hebben. Ja, hier en daar zie je nog van die... Uh... Die scholletjes die aan elkaar gevroren zijn tijdens het waaien. Nou ja. Maar uh, verder is het gewoon fantastisch. Ja. En als je niet van schaatsen houdt, dan kan je op die mooie schaatsplekjes ook nogal... Ah, kun je ook wel andere dingen doen. Prachtig, die bossen bij de lage vuurse. Uh, boswachter Stefanie Jegerings van Staatsbosbeheer en ik... trekken ons nu even terug in de vogelkijkhut. Nee, wacht even. Uh, hallo? God. Oh, nee. Het is zo pijnlijk altijd dit. Goed. Uh, ik ga gewoon door anders. Uh, ja, veel besproken bij de koffiemachine. Het huwelijk van prins Willem, Alexander en Maxima. Vandaag is het tien jaar geleden dat ze elkaar het ja-woord gaven. En dat was mooi. Ja. Ja. Ja, ik ook. Nou, schitterend, hè? Nu is het bijna tien jaar geleden. En uh, sterk nog, het is precies tien jaar geleden. <laughs> dus een uitstekend moment om even terug te blikken. De vraag van de dag was: uh, wat was jij? Vond het wel heel beleven. Dus iets apart natuurlijk, hè? Ik was uh, twaalf. Ja, net nog elf, bijna twaalf. Nou, het enige wat mij is bijgebleven is dat er van die mokken waren met Willem-Alexander en Maxima erop. Heb ik, ik heb naar televisie gekeken. Dat was wel indrukwekkend. Daar heb ik een trouwerij gezien. Ja, je hebt zo'n mok. <laughs> ja, heb ik. Ja, nog steeds. Zullen we het over hebben of? Uh... Nee, daar denk ik mijn thee uit. Ik heb er ook eentje van William en Kate. Ja, ja. Yes. <laughs> Smetje op de dag was dat verschrikkelijke nummer met die trekzak. Maxima moesten van huilen zo slecht. En toch stond het wekenlang in de hitlijsten. En uh, het uh, uh, accordeonspel van uh, die kraaienhof. Dat is een stuk wel gezien volgens mij. Uh, dit ontroerende muziek en. Uh... Ja, gewoon alles. Dat ze er komt met de jurk en natuurlijk die traan. Dat was ja, dat blijft mooi. Zometeen gaan we er nog weer over doorpraten. Met Willemijn. <laughs> Vooral met Willemijn. Ja, oh. goed. Oh, en de Oranje-biograaf. Oh ja, dat relatiecoach. is ook zo. Ja. Dat is ja. ook zo. Goed, uh, tenslotte nog het nieuws van de dag: dat zijn de rellen gisteravond bij de voetbalwedstrijd in Port Said. Daarbij kwamen 74 mensen om het leven. Vandaag waren er veel protesten. Ook voor het gebouw van de Egyptische staatstelevisie. De supporters hebben ook het trageerplein op dit moment afgesloten. En uh, ik denk dat daar aan het einde van de middag een, uh, een grotere demonstratie is. De protesten richten zich tegen de politie. De betogers wijzen erop dat de politieagenten zich terughoudend opstelden toen de rellen uitbraken. Ze hebben dus niet ingegrepen, niet uh, geprobeerd die partijen uit elkaar te houden. En dat doet dus de theorie dat er een, een plannetje is dat het volgt. Voorop bedacht is en uh, dat de politie zich dus bewust afzijdig heeft gehouden. Tijdens de spoedzitting van het Egyptisch parlement... zei de premier dat de gouverneur en de politiechef uit hun functie zijn ontheven... en ook is de hele top van de Nationale Voetbalfederatie ontslagen. En dat waren de topics van vandaag. Morgen, dan is het vrijdag. Dus dan is er een speciale vrijdagavondshow van BNN Today. Tot dan. Ik extra veel, Luc Ikinck. Tot dan, Luc. Radio 1, BNN Today. Wat vertelde Holleder aan de van Bas van Hout... tijdens hun dinertje? Dat hoor je zo meteen. Maar de eerste dag van onze Joris Cruijff. Wat we gisteravond gezien hebben, maar 2,3 miljoen mensen hebben gekeken, waaronder ik naar de documentaire Maxima en Willem Alexander. Vooral dit moment op de muziek van Astor Piazzolla, de tranen van Maxima tijdens de huwelijksceremonie. Geweldig. Maar wat mij nou opviel in die documentaire, dat was dit. Welkom bij Mondo Leone. En ik ben geen royalty-watcher. Nee, ik ben gewoon een kijker. Net zoals jullie. En bij dat kijken zijn mij een aantal dingen opgevallen... die ik nu op mijn manier weer aan jullie zal laten zien. En dit is Mondo Leone. En die zat in een blokhut. En die kwam tussen al die beelden van het prinselijk paar... met hun gezinnetje, telkens tussendoor, met verhaaltjes en liedjes. En ik vroeg nog even aan Thuisfront, kennen jullie hem? Nee, ik ken hem ook niet. En vanmorgen op de redactie... Hadden we het er weer over, over de documentaire... En toen vroeg ik ook van ja, kennen jullie hem eigenlijk? Mondo Leone. Niemand had van hem gehoord. Misschien ben ik wel heel onnozel, cultureel niet onderlegd. Ik ga hem opzoeken. Ik wil weten wie het is en waarom hij daar zat. Want hij deed dat allemaal vanuit een blokhut. Nou, en die schijnt hij hier te hebben staan in Utrecht. Want ik heb hem gebeld en gesproken. Ik mag langs bij hem komen. Gewoon in zijn kantoor. Hier zit ik. En hier zijn ook de opnames gemaakt die ik gisteren zag. Ja, dit is mijn hoofdkwartier, zou je kunnen zeggen. Nou, gewoon in een kantoor. En dan blokken het. Ik denk van nou, jij zit achter in de tuin. Maar heel even. Ik zit, gisteren zit ik televisie te kijken. Tien jaar. Willem-Alexander en Maxima. En dan in één keer, dan zie ik jou in beeld. Wie is die man? Nou, ik ben uh, Leon Giezen. Maar je noemt jezelf? Nou, dat wat ik doe, noem ik Mondo Leone. Ja, je zou kunnen zeggen dat ik een verhaal verteller ben... die alle middelen gebruikt die hem ter beschikking staan. En in mijn geval is dat een film... Ik heb tien jaar lang documentaires gemaakt. Muziek. Ik ben in een uh, donkerblond verleden beroepsmuzikant geweest. Ik heb ooit zelfs in uh, Toontje Lager gespeeld. Ik ben door de NOS benaderd. Uh, de, gewoon twee mensen die daar werken bij die afdeling. Die hadden uh, onafhankelijk van elkaar voorstellingen gezien die ik uh, doe. Ik speel met, met dit soort verhalen, filmpjes, liedjes. Op uh, festivals, maar ook in schouwburgen en dat soort dingen. En uh, die hadden dat gezien. En... Uh, ze waren aan ja, het kijken naar hoe ze dat nou zouden gaan doen met uh, Willem-Alexander en Maxima. En toen hebben zij mij eigenlijk benaderd met de vraag... of ik niet eens wil kijken naar de beelden die iedereen kent. Wilt u deze ring doen aan de hand van... Willem Alexander. Ik zag dat de hoogheden handjes houden op dit emotionele moment. En daarbij viel mij weer op dat Willem-Alexander zijn trouwring rechts om heeft. Ik let erop omdat ik zelf getrouwd ben en van huis uit katholiek en katholieken dragen de trouwring links. Het koninklijk huis is protestant, die draagt de trouwring rechts. Maar als je alle foto's van na het trouwen bekijkt, dan blijkt dat ze van hand gewisseld zijn. Ze dragen de ringen katholiek ja, het valt me iets op. Hoe zit het eigenlijk, Weet jullie dat? Want volgens mij hebben ze bij het trouwen de ringen rechtsom gedaan, maar daarna hebben ze gewisseld en ze dragen ze links. <laughs> toen kwam van de NMS: God, mijn eerste drek raak. Zij hadden dat niet gezien. En, en toen ben ik doorgegaan. De Nederlandse man, kreeg iets staat niemand helemaal. Ik vond het heel leuk wat je deed, absoluut. Mm. Maar ik vond het ook heel gek en ja, past het eigenlijk ook wel ertussen. Het is eh, wel heel erg anders. Het is heel anders. Ja, ik denk dat het wel verschrikkelijk was, zou ik maar zeggen. Maar ja, daar, daar kan ik weer niks aan doen. Ik ben het maar. Maar uh, ik denk dat een aantal van die dingen... Uh, als je je daarvoor openstelt, dat dat juist heel goed werkt. Ja, ik vond wel te gek wat je deed. Laat ik dat even voorop stellen. Nou, gelukkig. <laughs> Alsjeblieft. Hè? Ja, dank je wel. Ja. Nou, ik vond het gewoon heel leuk, eigenlijk echt heel leuk... dat de NOS een keer buiten lijntjes gekleurd heeft, zou ik maar zeggen. En uh, dacht, weet je wat, we doen het... we vragen hem eens. Dus en dat, dat vind ik uh, dapper van hun. Als ze in de krant zien staan wat, wat het is dat ik doe... dan kunnen de meeste mensen zich niks bij voorstellen, want er is niemand anders die dat zo doet. En dat is eigenlijk mijn uh, grote sterke punt, zou je kunnen zeggen. Maar ook mijn grote probleem, zeg maar. want je kunt het niet vergelijken. Je kunt niet zeggen, oh, het is cabaret Combineer gewoon die dingen op mijn manier, zoals ik ze eigenlijk het beste vind. Ik ben best bewaarde geheim van Nederland, volgens mij. Dit was voor mij de grote onbekende gisteravond, maar inmiddels dus bekend Mondo Leone. En het antwoord op de ring gisteravond kreeg ik niet en nu ook eigenlijk niet. En ik denk dat het misschien ermee te maken heeft... met Maxima Argentinië, Rooms-Katholiek... dat Willem-Alexander hem voor haar gewoon rechts heeft gedaan. Maar ik denk dat we dat antwoord nooit zullen krijgen. Of misschien komt Mondo Leone er ooit achter. En kan hij dat alsnog op televisie vertellen. Want ik denk dat we hem zeker vaker terug zullen gaan zien. Gaan we nou even naar het voetbal. Bas Tegeler... Klein half uurtje gespeeld bij PSV en NEC. Het is 1-1 en daar zal PSV het gelukkigst mee zijn. Want NEC heeft zo even de lat geraakt met een uh, schot van George. Nou, opnieuw trouwens een uh, fout van Willems, de jonge linkervleugelverdediger van PSV. Die liet zich weer de kaas van het brood eten. George aan de andere kant van het veld komt in de bal. En schiet hier volgens vanaf een meter of 16 op de lat. Nu komt Toivonen wel in de buurt van de bal na een voorzet vanaf de linkerkant van Mertens. Maar in de buurt van de bal is niet genoeg het uitverlenen van, van NEC. Dat, maar het is eigenlijk al de hele wedstrijd zo. Dat betekent gokken op de snelheid van bijvoorbeeld George of Zeefuik. NEC dat dus de lat raakte. Maar dat er via Comboy, de doorgelopen verdediger, ook nog een keer heel dichtbij was. Een paar minuten voor die bal op de lat kreeg hij een voorzet vanaf de rechterkant. Die bal was heel lang onderweg, komt bij de tweede paal. Lens was wel mee teruggelopen, maar was zijn tegenstander eigenlijk een beetje kwijt. En Conboy schoot de bal maar net naast. Kortom, twee grote kansen voor NEC dat wel verdedigt en dat wel op de eigen helft staat... maar toch om op voorsprong te komen. PSV heeft niet de finesse om echt wat van de wedstrijd te maken. Nu breekt NEC weer uit en wordt er een overtreding gemaakt door Mertens... en moet PSV dus weer terug. PSV valt tegen, behoorlijk zelfs. In het eerste half uur, het is 1-1 in Eindhoven. Naadloos van de voetbal naar de crime gaan we over. Het is donderdag dat betekent altijd de wereld van misdaad. Dan dat doen we met onze crime-redacteur Malini Fase. Malini, goedenavond. Goedenavond. Holleder, hè? Daar hebben we het over. Ja, ja, hij is er weer, hè. Zoals hij zelf zei. Ik ben er weer, hè. Um, daarom wil ik het ook wel graag hebben over Holleder. Uh, hij loopt sinds een weekje weer vrij rond natuurlijk. De voormalige Heineken ontvoerder die uh, zes jaar heeft vastgezeten. Uh, en er nu dus gewoon weer is. Uh, eigenlijk zou hij geen contact met de media zoeken. Dat uh, riep hij van tevoren via zijn advocaat. Uh, maar daar heeft hij zich niet helemaal aan gehouden. Want uh, Peter de Vries sprak hem al op de dag dat hij vrijkwam. En misdaadjournalist Journalist van Panorama, Bas van Hout, ging zelfs met hem eten... Uh, uh, daarom Bas, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, op de dag van de vrijlating hebben jullie al even contact gehad... en uh, van de week dus zelfs samen gegeten. Wat was je indruk van hem? Ja, heel ontspannen, heel relaxed. Ja, gewoon alsof je met iemand die je goed kent op stap gaat... en uh, wat gaat eten. Dus en dat, dat deden jullie in, uh, in Overveen, in een stationsrestauratie? Ja, precies. Maar ik kan me dat toch maar niet voorstellen, Bas. Ontspannen en relaxed. Ja, jij misschien, nou, maar hij toch dat niet? Dat was het echt. En al die... Tientallen mensen die er omheen gezeten hebben in, dat, uh, in die stationsrestauratie en later bij Loetje in Overveen, dat biefstukkenrestaurant, ja. die uh, hebben niet een niet andere indruk gehad. Dus ik heb geen moment gehad dat ik zoiets had, dat ontstaat een gespannen sfeer of mensen moeten hem niet of hij is bang of paranoïde of hij loopt uh, zichzelf in uh, te dekken tegen een aanslag of wat dan ook. Er waren geen bodyguards bij, er waren geen voorzorgsmaatregelen, geen vesten. Dus, uh... Er waren geen bodyguards bij? Nee, het was, was gewoon ja, alsof je met een vriend op stap gaat. Ja, bizar. Denk, maar... je, denk je dat hij voorlopig echt zo door het leven gaat? Echt heel onbezonnen, zonder beveiliging, zonder paranoïde ja, dat, te zijn? Die indruk krijg ik wel, want het, uh, het schijnt ook zo te zijn dat hij dat doet als ik er niet bij ben. Dus uh, en, en ik bedoel, ik, uh, misschien is er ook helemaal geen reden om, om zo te denken. Uh, je moet namelijk wel een economisch belang hebben om iemand uh, op te ruimen. Of een, uh, een hele grote wraakneiging uh, hebben om dat te doen. Of... Ja. Maar het kost altijd geld. Nee, tuurlijk. Kost, maar je, uh, je, je, zegt, je zegt al, hè, misschien. Maar ja, aan de andere kant, misschien wel. Als ik Hollander was, zou ja. ik het risico niet nemen. Nee, oké. Okay, maar weet je. Misschien is het is het niet allemaal zoals wij denken dat het is nee. en misschien hebben de media het niet allemaal zo, zo goed. Want hoe komt de media? Hoe komen de media aan hun informatie of aan hun de suggestie dat het wel zo is? Ja, het je is bedoelt toch dat die bedreigd wordt, journalisten? Ja, nou ja hij, hij in ieder geval. kennelijk voelde hij zich heel heel relaxed. Um, ik, ik neem aan dat je niet al te veel wil loslaten over waar jullie het over hebben gehad. Als jij een goede vraag hebt, dan uh, wil ik misschien best wel <laughs> antwoorden, maar ja, dat ligt eraan. Want wat mij opvalt is, en, en, jij hebt hem gesproken, Auke Kok heeft hem gesproken, P.T.R. Je, je leest heel weinig over waar jullie het echt over hebben gehad. Je leest heel veel sfeer ja. en heel veel hè, hoe mensen op hem reageren. Maar ja, nou, vraagt hij ook nou, echt aan jullie om, om, hè, om, om inhoudelijk niks te, niks te publiceren? Nou, het punt is, ik, uh, ik uh, had duidelijk afspraken met hem. Dat zou geen interview zijn, zou ik zou het niet citeren. Dat heb ik toch gedaan. Ik heb hem wat dingen voorgehouden, toen zei hij, ja, maar dat was niet de afspraak. En daar had hij gelijk in. Dus ik heb, uh, toen, toen de Panorama al bij de druk lag, hebben we de, eigenlijk alles teruggehaald. Uh, Figo Ollink van Panorama en uh, uh, Frans Lomans. Die hebben heel erg hun best gedaan om uh, ter elf uur. uren om een aantal dingen eruit te halen. Het was inderdaad gewoon, dat was, ook mijn, dat was ook mijn fout. Wat, wat, wat ik... voor soort dingen wilde hij eruit hebben? Nou, het ging over Padelberg en over Enstra. Die dingen die ik hem vroeg tijdens onze gesprekken, die waren voor mij van belang om te weten hoe zitten bepaalde dingen nou. Daar gaf hij ook heel eerlijk antwoord op met in zijn achterhoofd, dit blijft nu voor ons nog even onder ons. Want er is denk ik een soort convenant tussen een advocaat en openbaar ministerie en hemzelf, dat hij daar geen uitspraken over heeft. Dus ik denk dat hij geen gezeur wil hebben voor een, een mooi verhaal. Dus daar had hij gelijk in. Ik ben naar de mist in gegaan. Ik heb geprobeerd dat terug te draaien. En het grootste gedeelte is dat gelukt. En een aantal dingen is blijven staan. Maar dat zijn maar kleine dingetjes. Maar bijvoorbeeld over, over Enstra en over Parelberg. Dat zijn dingen die voor mij van belang zijn. In mijn... Uh, uh, uh, voor mijn perceptie ja. van hoe bepaalde dingen zijn gegaan. In die afpersingsaffaire. En wie er nou schuldig en onschuldig zijn. Oh, oh. Nou, daar heb ik een heel goed beeld van gekregen. Oh. En dat komt in een andere publicatie. Komt dat zijnde tijd wel weer terug. In een andere ja. vorm. Maar niet uit zijn mond. Oh, oh. Hoe gaat zoiets dan? Want, want ik neem aan dat jullie daar zitten... en dat hij dat, dat van tevoren wel iets over heeft gezegd van nou, dat heb ik liever niet. En, en, en toch besloot je, nou, ik schrijf het wel toch maar wel op. Ja, ik denk dat ik even een bewustzijnsvernauwing heb gehad. In de zin van, uh, wauw, het is te mooi om te laten liggen. Ik ga het opschrijven in een vorm die kan. Ja, en eigenlijk niet één vorm kon, omdat uh, het inhoudelijk over de zaak ging. Hmm. En uh, hij loopt natuurlijk nu nog uh, uh, het risico dat hij, dat hij uh, wordt vervolgd voor bepaalde zaken. Ja, en Op, op welk uh, moment dacht je dan van misschien moet ik het er toch maar beter uithalen? Nou, Op het moment dat ik een gesprek met hem kreeg, toen eigenlijk dacht ik dat het al goed was. Panorama was al door naar de drukker. En toen uh, hield ik hem een aantal dingen voor. En ik, ik had ook van tevoren ook het verhaal willen laten lezen, maar uh, door de hectiek is dat er niet van gekomen. Ja. En toen um, heb ik hem wat citaten voorgehouden. Ik zei, ja, maar dat was niet de afspraak. Dus ontstond best wel een gespannen sfeer en geheel terecht van zijn kant. Want dat was ook de afspraak. Ja. En het was niet zo dat hij mij censureerde, want een hele hoop andere dingen die staan er wel in. En die dingen waarvan ik denk, nou ja, die, die hoeft iemand niet leuk te vinden over ja. hoe hij... Zoals hetgeen over John van de Heuvel, hè. daar doe je natuurlijk op. Nou ook, uh, ook dat, uh, dat was ook even een uh, pijnpunt, dat had ik eigenlijk ook uitgewild. Dat hebben ze er niet meer uit kunnen halen. Op de, op, waarom, is hij, waarom is hij zo fel over John van de Heuvel? Nou ja, die heeft dingen gepubliceerd die niet waar waren. Zodat hij, dat hij zichzelf, uh, dat uh, proefverlof heeft ontzegd omdat hij bang was om naar buiten te gaan. Want, want, was even, even, even voor de helderheid. Wat staat er dan in panorama over John van Huivel? Heuvel... wat Holleder heeft gezegd? Marlini, lees eens voor. Nou, hij schrijft bijvoorbeeld, uh, als ik John zie... dan ziet hij uh, Marcouche, uh, Tweede Kamerlid. En dan zegt hij, ja, je weet toch dat hij half Marokkaan is. Dat zegt toch genoeg. Hij werkt voor een krant die het alleen maar over die kut Marokkanen heeft. Um, hij noemt hem een de kale Marokkaan. Een soort van een lafaard. Dus hij bouwt de uitspraken in ieder geval. En daaruit daar merk je wel op... Uh, en daar hoef je niet eens een, een kenner voor te zijn... dat, uh, dat daar behoorlijk... Wat, uh, wat zit nee. tussen die twee? Want dit zijn holleder ja, dus over John van Heuvel. Ja, ja. Ja, ja maar John van Heuvel is, is half Marokkaans en dat <gül> wist ik al een aantal jaren. Heb ja. ik nooit iets mee gedaan, want het is niet aan mij. Nu zegt iemand anders dat, dus heb ik het eigenlijk holleder in de mond gelegd. Ja. Hij heeft het wel gezegd. Maar dat was niet echt helemaal chic, denk ik. Mm. En uh, mijn vriendin had ook gezegd... Van, doe dat nou niet, want dat, dat haalt alleen maar de publicatie naar beneden. Had ze gelijk en heb ik geprobeerd om eruit te halen. En dat is niet meer gelukt. Maar het is vindt... een beetje triviaal. Ja, nou ja goed. Het is, het is natuurlijk een opvallend citaat. Vandaar dat we het even aanhalen. Maar, uh, ja, precies. Maar het is ja. natuurlijk ook opvallend nieuws... dat, een, uh, dat iemand... Die, uh, waar, waar iedereen van denkt dat het een, een volbloed Nederlander is. Net of het uitmaakt, het maakt ook niet uit, dat hij dat, dat dan eigenlijk Maro een, een half Marokkaan is. Nou ja, volgens mij gaat het meer over wat uh, Holleder ermee probeert te zeggen: dat hij dat, dat hem om die reden niet vertrouwt. Niet, niet vanwege het feit nee. dat hij een Marokkaan is, maar. Toch? ja nee, maar ook Dat hij voor een krant werkt die altijd ageert tegen Marokkanen ja, ja, ja. en artikelen van John zelf die, die daar niet zelden over gaan en dan uh, blijkt dat hij, dat, zelf, uh, dat hij zelf ook Marokkaan is. Dus dat, dat is, uh, ja, het is wel een apart, uh, ja, apart gegeven. Uh, het is in ieder geval een groot stuk van jouw hand, Bas van Hout in de panorama. Uh, interessant stuk moet ik zeggen en um, uh, ga, ga jij hem nog, nog een keer spreken? Ja, ik heb vandaag gesproken en uh, ja, er komt heel veel informatie op me af en ik heb uh, natuurlijk voldoende stof om met hem door te nemen, om, om een, een, een correcte beeld te krijgen van wat er nu precies heeft gespeeld in die zaak Padelberg bijvoorbeeld. En ja. dat ligt toch een stukje anders dan de grote, grote massa denkt. Dus jij gaat nog meer stukken schrijven? met ja, hem he is wel ja. In en dat, samenwerking met hem. Dat vreug ik, ik me nu al op. Ja. Succes ermee. Ja, uh, heb, ja, je heb je toevallig to to trouwens konten. vandaag het stukje van Aaf Brand Korsjes gelezen in een Volkskrant, Bas? Nee, ik heb ik niet gelezen. Uh, dat het is wel, ik gra het over is wel gra over? een grappige column over dat vrouwen graag gangsterliefjes zijn. Maar, <laughs> dat, ze, maar dat ze na alle uh, interviews die jij met hem hebt gehad... Dat Peter R. de Vries het idee heeft... dat misdaadverslaggevers uh, graag de beste vrienden willen zijn met topcriminelen. Nee, want dat is juist iets wat ik, uh, wat ik juist al heb geprobeerd tegen ja, te gaan. Een goede kennis, <laughs> toch? Een goede kennis. Ja. Broor, nou, je moet hem maar de even lezen. Het is wel een grappige column. Dat kunnen wij niet... Wij kunnen nooit goede vrienden zijn, nee. of we kunnen nooit vrienden zijn. Nee, dat en op dat een moment noemde nee. hij me kennis. Ja, nou, ja. Dat, dat is dan weer zijn humor, ja. maar er zat natuurlijk wel een serieuze ondertoon in. Ik kan niet met hem naar feestjes gaan, nee. of cadeautjes aannemen, of, wat je met vrienden wel doet. Je dus moet hem, je dat moet dat hem denk... maar even lijzen, die column. Het is wel grappig. Hé uh, ja, ja, van hey, Bas van Hout, dankjewel, tot ziens. Fijne avond. Doeg. Doei. Dankjewel Marlini, tot volgende week. Tot volgende week. Willemijn Veenhoven. Straks praat ik uitgebreid over de tiende huwelijksdag van Willem-Alexander en Maxima. Of ze het nog een beetje leuk hebben samen, hoe dat gaat achter de schermen. En dat doe ik met onder andere met Dorine Hermans, die een aantal boeken over het Koningshuis geeft. Oranje biograaf, Dorine, goedenavond. Je ja. hebt ze net gezien, dat interview hè, met Linda de Mol. Ja. Zagen ze er een beetje gelukkig uit? Ja, ze zagen er heel gelukkig uit, maar dat moeten ze ook, want uh, ze hun product, wat hun bedrijfje... Uh, verkoopt, zeg maar, is uh, samenhorigheid. Dus als zij er niet samenhorig uitzien, dan uh... hun bedrijfje, zeg maar, het ja. Koningshuis. Ja, ja, ja. Dus je kunt heel, heel simpel, ja, heel, heel plastisch, kun je het zo zeggen. Ja. Zometeen, kwart voor tien, hebben we het uitgebreid over hen en dan vooral over hoe ze, hoe ze samen zijn achter de schermen na tien jaar en of dat een beetje goed gaat. Tot zo. Exit Holland. Maar eerst Exit Holland, iedere avond mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Rio de Janeiro, daar zijn surferskerken enorm populair. Anne Dorst, goedenavond. Goedenavond. Is dat een kerk waar alleen maar surfdudes op afkomen? Ja, daar komt het wel op neer eigenlijk inderdaad. Ja, alleen maar jonge mensen inderdaad die recht van het strand van hun surfplank af naar die kerk gaan. Kijk, daar zou ik nou wel gelovig voor willen worden. Ja, het is heel gezellig inderdaad. Ja, maar wat, wat doe je daar dan? ja, ik ben vorige week een keer een kijkje gaan nemen. Omdat ik hoorde dat het echt iets heel bijzonders is. Omdat we hebben ook een altaar, zeg maar. En dat is een surfplank. Ja. En... Ja, ze hebben echt uh, ja, een soort optreden met, uh, met rockmuziek. En dan staat iedereen ook helemaal op te springen. En uh, ja, ze, ze hebben een skatepark in het gebouw daarbinnen. En uh, we hebben barbecue samen. dat dus is echt wel een hele goede bedoeling. Maar waarom is het in een kerk? Nou ja, het is, uh, het is wel echt een kerk. dus uh, ze, doen ook echt, uh, ze hebben kerkdiensten waarin ook... Uh, ja, uh, bijbelteksten worden gelezen en uh, net als dan ook die rockmuziek. Um, ja, dat, is allemaal, dat klinkt allemaal een beetje zo Red Chili pepper achtig maar mm -hmm. het is wel allemaal... Hosanna en hallelujah en uh, God is great en zo. Dus het, het, het is wel echt uh, vanuit, uh, vanuit ja, de christelijke kerk, maar dan proberen ze gewoon echt een hele bepaalde doelgroep daarmee aan te spreken. Dus, uh, en ja, het, het lijkt ook wel te werken, want het zat echt standvol jonge mensen daar. En zijn dan de, de dominees ook jonge mensen? Ja, ja dus er waren twee dominees, een jongen en een meisje. Ik denk dat die alle twee een jaar of 25 waren. En uh, die, ja, die staan al een soort van te preken. Maar het gaat ook meer dan over uh, ja, een beetje voorlichting geven. Van ga niet aan de drugs. En uh, ze hebben daar dan YouTube-filmpjes bij. En uh, ze geven dan ook voorlichting voor zeg maar, wat jongere meisjes. Van uh, nou ja, de gevaren en zo voor die leeftijd. En, uh, dus uh, ja, ze richten zich heel erg uh, op die jonge groep. Ja, Het past wel een beetje in, in het idee dat uh, in Brazilië... De, nou ja, dat is nog steeds enorm aan het groeien, toch? Qua uh, kerkelijke... Ja. Gelovigen, ja. Ja, ja en inderdaad, omdat natuurlijk jonge mensen zijn die nog steeds wel geloven. Alleen, ja, we zijn dan misschien niet meer echt kerkgangers, omdat natuurlijk die traditionele katholieke kerk weinig, uh, ja, weinig te bieden heeft, wat ook al betreft. Dus dit, uh, dit lijkt wel echt uh, voor, ja, voor juist de jongere generatie wel echt uh, uh, ja, goed. De Surferskerk dus in de Rio de Janeiro. Ja. Ga je er weer, weer naartoe, Anne, zondag? Ja, ah, ik denk het niet. Ik vond het heel leuk voor een keer, maar ja, ik, ik ben zelf geen kerkganger. Dus het uh, zodra ja, dus van, van het Hosanna en mijn halen, dan, uh, dan haak ik dan ben een beetje af. <laughs> ja. Dankjewel Anne Dorst vanuit Rio. Oké, okay. was uh, tegelijkertijd PSV NEC. Ja, het was wordt in het? een tijdsbestek van een minuut of anderhalf, denk ik, beslist bij PSV NEC. Want het wordt 3-1 nu. Het was zo even.. 1-1, dat was duidelijk. Uh, nu maakt Strootman 3-1 na een hele goede PSV-counter waar hij de bal op het goede moment meekrijgt en hem in het doel jaagt. En een seconde of negentig geleden was het Mattafs. die na een goede PSV-aanval met heel snel tik één keer raken. De bal in het strafgebied kreeg en eigenlijk een beweging door achter doelman Babos schoot. Dat was dus 2-1 en nu via Lens Het paasje op het juiste moment breed naar Strootman die hem ongenadig hard in de verre hoek schiet. 3-1. Het gebeurt allemaal dat het NEC het nou... Ik heb al een aantal kansen benoemd. De mogelijkheden heeft laten liggen om op voorsprong te komen met die bal op de lat van George. Even later moest er nog een inzet van Zeefuik van de lijn worden gehaald door Strootman. Die dus zo even scoorde. Kortom, het had 1-2 kunnen zijn. Tot drie keer toe, maar het gebeurde niet. En als je dan twee keer met je ogen knippert, dan blijkt dat PSV echt niet goed speelt. Maar twee combinaties die wel lukken. En waar wel, wel de kwaliteit wordt benut. Dan is de wedstrijd eigenlijk ook meteen beslist. 3-1 is het vlak voor rust in Eindhoven.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 Minister Spies laat onderzoeken of er strenger toezicht moet komen op woningcorporaties. Volgens haar zijn er nu te veel incidenten. De afgelopen dagen bleek dat Vestia, de grootste corporatie van Nederland, op de rand van een faillissement stond. Op Schiphol is een vader aangehouden die met zijn kind wilde vertrekken voor een enkele reis naar Turkije. De muis vermoedt dat de man uit Den Haag zijn anderhalf jaar oude kind wilde ontvoeren. De moeder wist niets van de geplande reis af. Zij heeft aangifte gedaan tegen de vader. En oud-minister Bos roept de noordelijke eurolanden op om Griekenland zijn schulden kwijt te schelden. Dat deed hij op een bijeenkomst in Den Haag, meldt het financiële dagblad. Volgens Bos moeten we niet de illusie in stand houden dat we al ons geld terugkrijgen, want dat krijgen we niet. En dat waren afpunten. Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Een beveiliger van het Beachtstad Festival heeft vandaag een taakstraf van 100 uur gekregen. Hij hield een bezoeker in een nekklem, waarna de man afverleed. Volgens de beveiliger bij mij hier aan tafel, Boris van der Horst, is het niet de eerste keer dat een beveiliger zich in het nauw gedreven voelt. Beveiligers worden namelijk steeds vaker als verlengstuk van de politie ingezet. Ja, en dan zijn ze helemaal op zichzelf aangewezen en kunnen dit soort dingen gebeuren. Boris van der Horst, goedenavond. Goedenavond. Uh, eigenaar van een beveiligingsbedrijf Intelligent Security. Je levert de beveiligers aan gro grote kroegen en feesten. Nou heb ik het wordt beveiliger wel heel erg vaak genoemd. Um, die beveiliger van vandaag dus die kreeg een lagere straf, omdat hij volgens de rechter, uh, hij deed gewoon zijn werk. Ja, het nou nou. ja, was natuurlijk uiteraard niet de bedoeling dat er bij iemand overleed. Maar hij deed zijn werk. En hij moest, die man, die was helemaal onder invloed van, van alcohol en van drugs, die moest hij wel in bedwang houden. En toen liep het helaas zo af. Um, ben jij het daarmee eens dat hij, dat hij een lagere straf kreeg? Uh, ja, daar ben ik het gelukkig uh, wel mee eens. Kijk. Uh... Het zijn vrij moeilijke omstandigheden waaronder die jongens hun werk doen. Ik begreep dat het ook heel lang duurde voordat de politie er was. Als iemand echt onder invloed is van uh, meer dan alleen alcohol... Want alcohol is vrij makkelijk omdat je dat... Uh, ja, daar wordt je coördinatie niet echt beter van... Maar van drugs zoals uh, cocaïne en speed wel. Uh, die jongens die daarvan onder invloed zijn... Die zijn ook bijna niet meer te handelen. Ja. Uh, worden heel sterk. En moet je haast met twee, drie man op gaan zitten. Omdat je als beveiliger niks meer mag als een gewone burger. Dus je hebt geen handboeien bij of andere middelen. Kom zo weer terug. We gaan even naar Bas Dichler, want er is gescoord. Het is rust, dat ook. En het is 3-2 geworden nog in de laatste seconden van de eerste helft door Lasse Schöne. Zo zet NEC zichzelf toch weer terug in de wedstrijd na een voorzet die door de doelman Titon nog wordt weggebokst. Daar wordt hij behoorlijk lastig gevallen door Comboy trouwens. Die twee komen nog een beetje met elkaar in botsing. Want de bal komt op een meter op 18 voor de voeten van Schöne en die zet er ineens zijn voeten tegen. Goeie goal. Bal verdwijnt in de verre hoek. En titel kan daar niet meer bij komen. Zo dacht iedereen, het was beslist, dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Maar ja, met 3-2 is het dat natuurlijk niet. Rust in Eindhoven, PSV 3, NEC 2. Dankjewel Bas, gaan we hier terug. Boris van der Horst in de studio. Je was net aan het vertellen van... Uh, ja, als, als mensen volstrekt onder invloed zijn van drugs... dan moet je ze wel hardhandig af en toe aanpakken. Want die kunnen helemaal door het lint gaan. En dat is in dit geval waarschijnlijk ook gebeurd. Met die nekklem en ja, met ja, fatale gevolgen. Niet bij geweest, dus ik kan niet, uh, dat niet precies uh, beoordelen maar je, natuurlijk. Want jij hebt ook wel eens in, in een, soort, nou, een soort gelijke, maar ook in een heftige situatie, ook veel geweld moet gebruiken, toch? Ja, we hebben, ik denk dat iedereen die uh, regelmatig op evenementen en, uh, aan de deur werkt of uh, horeca is... eigenlijk bijna wel uh, elk weekend of elke maand vrij heftige incidenten uh, meemaakt. Mm -hmm. uh, je wordt eigenlijk met van alles bedreigd, van uh, vuurwapens tot messen tot uh, bakrukken en... Uh, je moet helaas daartoe soms overgaan om uh, dan mensen aan te gaan houden. Ja. In het geval, uh, je hebt een keer een, een zwembadfeest gedaan. Ja, en klap. daar was iemand die ook volstrekt door het lint ging. Wat, wat moest je toen doen? Ja, nou ja, die jongen die ging uh, inderdaad binnen had hij uh, een vechtpartij veroorzaakt. Uh, die had iemand uh, zijn neus gebroken. Dus ja. die jongen moest verwijderd worden. Wij wilden die jongen aan gaan houden. We hadden met drie portiers de jongen aangehouden, naar buiten gebracht, uh, tegen de muur uh, gezet, politie gebeld. Uh, maar daar kreeg ik de mededeling. Uh, nadat ik 112 had gebeld dat zij nog een uur druk waren met een brand. Dus dat zij geen tijd hadden voor ons. Uh, op dat moment heb ik even overlegd met mijn collega's. Uh, en hebben wij maar helaas moeten besluiten die jongen te laten gaan. Ook al wilden die andere jongen graag aangifte doen. Omdat wij niet, als wij binnen nog duizend man bij een feest hebben zitten... Uh, de helft van de bezetting van de portiers weg kunnen halen... om met één iemand bezig te zijn, wat misschien wel een uur of anderhalf uur duurt. Dan was op dat moment de veiligheid van de mensen binnen belangrijker. Ja. Als van die ene jongen die buiten aangehouden is. En dat zeg jij, is, is, is nu. En dat was vroeger anders. Maar is nu de taak van beveiligers gaat gewoon heel ver. Jullie doen eigenlijk misschien werk dat de politie zou moeten doen, zeg jij? Ja, dat klopt. Uh, in veel grote steden is het zo dat je al 20 tot 30 meter buiten je gevel verantwoordelijk bent voor wat er gebeurt. Dus als, als jij mensen verwijderd uit je zaak en die gaan buiten op de vuist, dan wordt dat in sommige gevallen uh, gebruikt door een burgemeester om een zaak drie weken of vier weken of twee maanden dicht te gooien. Uh, waardoor je als bedrijf natuurlijk ook een probleem krijgt met de eigenaar van de kroeg. Maar tot 30 meter voor de kroeg waar jij staat, moet ja. jij eigenlijk... dan komt de politie niet en die zegt, doe jij het maar lekker zelf. Nou, dan moeten wij het in eerste instantie dus... Uh, op gaan lossen, uh, dan kun je uh, politie kun je bellen. Alleen uh, het probleem is dat door bezuiniging er steeds minder aanwezig is... Uh, ze vaak een groter gebied hebben dat ze moeten bedekken. En als er dus één of twee dingen ergens tegelijk aan de hand zijn in een stad... dan heb je dus geen bezetting. Nee. En dan komt er dus uh, vaak niemand of pas na tien minuten en kwartier... en dan uh, moet je tot die tijd dus 30 meter uit je deur zelf zien te rooien. Want dat was in het geval van het van festival kwam de politie ook pas laat... Ja. en moest die beveiliger dus in zijn eentje met die armklem die, die gas naar beneden houden... Hoe, hoe zou dat? Dat is, dat is dus lastig voor jullie. Jullie ja. doen taken waar je misschien niet uh, voor bent opgeleid. Nee. Hoe, hoe is daar overleggen over? Dat moet natuurlijk anders. Uh, ja, dat zou inderdaad uh, anders kunnen. Uh, en misschien ook wel anders moeten. Zeker in uh, de maatschappij waarin we momenteel inzitten. En dat zeker tijdens stappen uh, uh, drugsgebruik steeds gewoner wordt. Uh, waardoor mensen ook onvoorspelbaarder worden. Mm -hmm. En uh, dat zou kunnen veranderen alleen dat grote bedrijven hier minder mee te maken hebben. Want die zitten met name in uh, de winkelsurveillance en het rondrijden in autootjes. Of aan recepties zitten. Waarbij je feitelijk gezien weinig met uh, fysiek geweld te maken krijgt. Terwijl je als je op evenementen werkt en mm -hmm. aan de deur werkt, eigenlijk elk weekend daarmee mee te maken krijgt. En, uh, maar wat zouden een... er voor jullie dan, uh, jullie jongens die aan de deur staan? Wat, wat moet er A handboeien, gebeuren? Handboeien, tireps. Dat je daarmee mag werken, want dat mag, ja, dat mag nu niet. Dat mag nu niet. En uh, dan zouden ze daar uh, de opleidingen voor aan moeten scherpen. Uh, het is momenteel al zo dat je al een opleiding moet hebben. Je wordt elke drie jaar je opnieuw gescreend door de politie... of je dit werk wel of niet mag doen. Dus als je een veroordeling hebt staan... mag je vier tot acht jaar je werk niet beoefenen. Want als jij straks, nou als jij handboeien mag gebruiken... hoef je niet meer met drie man bovenop gast gaan zitten. Maar Precies, kun je... dan kun je gewoon met één man hem afboeien. En dan heb je één persoon maar per één aangehouden individu nodig. In plaats van dat je dan met drie man op iemand moet gaan zitten. Uh, waarbij je als iemand zich gaat verzetten... je steeds meer geweld moet gebruiken om die persoon onder controle te houden. Wat natuurlijk voor niemand goed is. Zowel niet voor de beveiliger als voor... Degene om wie het gaat. En daar zijn jullie nu in overleg of dat die in die opleidingstrajecten... of dat het wellicht mag worden gebruikt? Ja, ik, ik begreep dat ze daar een half jaar geleden voorzichtig gesprekken over aan het voeren zijn. Maar ik had ook al vrij snel weer gelezen dat de korpschef er in ieder geval op tegen zijn. De korpschefs van Nederland. Je zegt dus ik... dat is de taak van de politie. Ja, terwijl in het buitenland het al uh, veel langer gewoon is dat uh, beveiligers uh, meer taak hebben, maar ook meer middelen. En je mag er wel gewoon een tie wrapje bij je hebben. Dat heb ik ook wel eens bij om mijn fiets bij elkaar te houden. Ja, mag je best bij hebben. Maar als je hem omdoet en uh, ze betrap je erop, dan is het in principe een vrijheidsberoving. Dus dan heb je toch een klein probleempje. Maar ik mag er, nou, ik mag er ook een, een, iemand aanhouden als ik iets zie gebeuren wat, uh, wat niet mag. Ja, dat zijn ook de enige. Uh, Basis van regels waar wij op handelen. Wij handelen op basis van burgerrest... of ja. uh, bescherming van personen en van, of jezelf of een ander. Maar dan alsnog mag je niet van zijn vrijheid beroven? Je mag hem met gepast geweld... mag jij iemand in bedwang houden... als je hem een strafbaar feit hebt zien plegen. Alleen... Uh, gepast geweld of proportioneel geweld... is natuurlijk een hele vage omschrijving... waarbij ja. je dus eigenlijk afhankelijk bent van of een rechter of een agent... van of je dat wel of niet goed gedaan hebt. En uh, dan sta je als portier, als je wat groter bent als de gemiddelde bezoeker... toch al gauw in het nadeel, omdat mensen dan naar je kijken... kijk, die grote man is met een klein ventje En dan heb je toch uh, ja, een lastig verhaal. Kortom, het is lastig. Vind je nog wel een beetje leuk aan de deurboor. Ja, want er zijn ook heel veel gezellige mensen, gelukkig. Dus... Uh, He, nog geen 5% uh, denk ik, misdraagt ja. zich. En de rest is gewoon gezellig. En komt gezellig een biertje drinken of op stap. Uh, alleen ja, die 5% is net als in, uh, bij het voetbal of bij nou, andere dingen. Volgens 5% is wel meer dan dat, hoor. Die zwaar aan de kook zijn. En, uh... Ja, en, uh, inderdaad. Met mate wil je eigenlijk zeggen. Als je dan snuift. Hè, Precies. Doe het gewoon uh, zelfs met, uh, met drank. Uh, drink gerust, maar gedraag jezelf. Boos van Noorst, uh, dankjewel. En uh, sterkte daar aan de deur. Ja, dankjewel. Hopelijk mag je op een dag... Uh,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 said I'm Keep your head up. PNN Today. Willemijn Veenhoven. 222 is vandaag precies tien jaar geleden. En dat betekent dat Willem-Alexander en Maxima tien jaar getrouwd zijn. Nou, het koninklijke paar lijkt nog erg gelukkig samen. Maar de grootste huwelijkstest moet natuurlijk nog komen. Het koningschap zelf. We hebben het over de stand van het huwelijk van Wim Lex en Maxima... met relatiecoach Blanca van der Brand. Blanca, goedenavond. Hij, vanuit een thuisstudiootje, dus klinkt af en toe wat ver weg. En Dorine Hermans, historica en oranje biograaf. Die schreef meerdere boeken over het Koningshuis. Goedenavond. Goedenavond. Um, nou is van Pieter en Margriet bekend dat ze iedere jaar hun huwelijksdag vieren... met hun trouwjurk en hun trouwpakker weer aan, denk ja. je, Dorine? Dat uh, Wim Lex en Maxima dat vandaag ook hebben gedaan. Nou, als ik ze zo uh, bekijk en vergelijk met tien jaar geleden... dan kunnen zij die niet meer aan, die, die kleren. Maxima ook niet, denk nee, je? Maximaal ja, Maxima was <laughs> toen op de aller ze slangst. En dat ja. kan zij wel gauw weer bij elkaar. Uh, zij is heel goed in diëten. Dus snel... Is dat zo? Kan ja. ze goed ja, het is, is een soort jojo-achtige uh, oh, ja? uh, type. Ja. Ja. Maar, maar Willem-Alexander, nee, die is, die is echt wel twee keer zo breed, heb ik het gevoel. Ja, dat, dat zou wel kunnen. Er ja. was net ter ere van het 10-jarige huwelijk, er uh, was uh, een interview, uh, Linda de Mol uh, interviewde hen. En hier vertelt Willem-Alexander dat iedereen wel eens behoefte heeft aan een luisterend oor. Iedere normaal mens heeft wel eens een keer een, een moment in zijn leven... dat hij gewoon een vertrouwenspersoon wil hebben om een idee te testen ja. of wat dan ook. Ja, en dat is ook wat zo'n mentor doet. Ja, Dorien, even maar een kort fragmentje. Maar jij hebt hier gekeken, hier buiten bij de studio. Hoe, hoe zagen ze eruit? Zagen ze er gelukkig uit? Hoe deden ze het tegen elkaar? Nou, ze doen altijd heel... Heel leuk tegen elkaar, maar um, ik vind dit niet het moment... waarop je het beste ziet hoe ze met elkaar zijn. Want dit is een, uh, een heel zakelijk moment. Het is een beetje, uh, ja, je ziet het een beetje in, in zo'n keel kamertje. Je, um, je kunt veel beter op andere uh, momenten kun je zien hoe ze met elkaar zijn. En dat ja. zijn bijvoorbeeld, ik heb een keertje een, een fragmentje gezien... waarbij Maxima Willem-Alexander in de armen vloog op de Noordpool... toen ze net uit een, uit een gletscherspleet kwamen. Oh. En dat was zo'n authentieke... Uh, uh, blijdschap die ze toen hadden. Toen dacht ik echt van, ja nee, ze houdt echt heel veel van hem. Want man. zij was bang of zo? En ze... Ja, ik weet niet. Ze was gewoon opgelucht als ze eruit was. Nou ja. En sprong ze als een soort hende uh, <laughs> in zijn ja. armen. Nou ja. Nog even een fragmentje uit dat interview van net. Hier vertelt uh, het paar over hun relatie met hun buren. Dan wil ik natuurlijk toch even weten, ziet u uw eigen buren wel eens? Van? Ja, ja? absoluut. Ja? Ja, ja. We lopen mee met Sint Maarten en wij, ook wat anderen. Daardoor kent u ook de mensen uit de buurt? Ja, maar ook uit de school. Veel ook. van de kinderen uit de buurt. zijn een heleboel uh, jonge ouders met jonge kinderen. Dus op school zien we ze ook. Dus uh, wat nee. dat betreft uh, dat een heel actief horen. buurtje. Ja, Blanca, dat klinkt natuurlijk heel gezellig hè, uh, kindertjes, buren. Maar even de realiteit, twee hardwerkende, ambitieuze mensen staan veel onder druk, zien elkaar soms maar heel erg weinig, hebben ze nog ook nog drie kinderen. Als ze nou bij jou zouden binnenstappen en, uh, en ze vragen advies en dan zeggen ze, luister Blanca, wij willen het graag leuk houden, wat, wat zou je dan adviseren? Nou, dan zou ik ze in ieder geval geweldig vinden als ze even langs zouden komen. Uh, en ze klinken nu echt als, als echte mensen. En volgens mij zijn ze het natuurlijk ook. Want met hen zijn er zoveel Nederlanders die uh, zware banen hebben en uh, een volledig gezin moeten draaien uh, houden. Ja. Dus ik denk dat dat uh, niet zo heel erg verschilt van, uh, van normale stellen. En, en wat adviseer je normale stellen? Uh, ja. Nou ja, goed, uh, de, de drukte doet er nog wel eens uh, de das om. Dus de kunst is eigenlijk natuurlijk om gewoon uh, volledig uh, de aandacht te houden voor elkaar. En ik uh, raad dat soort mensen heel vaak aan om in ieder geval één dag per week een, uh, uh, een avond te hebben zonder pc en tv... Ja. En ook uh, iPhones, iPads, alles waar een schermpje op zit. Dat is lastig, doorheen. want volgens mij is hij nogal een gadgetfreak, toch? Willem ja, hij had als eerste een iPhone, heb ik begrepen. En nou, hij is ook heel erg dol op uh, actiefilms en zo. Daar houdt Maxima niet zo erg van. Ja, is dat zo? Hij zei het op. Ja, ja schieten en, uh, en veel autoracen. Dat, dat ga ik misschien nog wel zes keer vragen. Maar hoe weet jij dit soort dingen? Ja... Nou ja, ik, ik, ik praat, weet je, als je met iets bezig bent uh, over met één onderwerp, dan, dan praat je op de een of andere manier altijd over dat onderwerp en dan krijg je ja, de, ik ook wel over, maar dan kom ik dat soort dingen toch echt niet te weten. Ja, misschien ken je dan niet juist de, de goede nee. mensen. Weet je, je gaat focussen op bepaald, uh, bepaalde informatie die je krijgt uh, uh, vanuit de wandelgangen en dan met... moet je natuurlijk wegen of je denkt dat het klopt en uh, dat moet moet dan weer bevestigd worden door anderen. En, in principe krijg je op een gegeven moment wel een goed beeld. Ja, ja, maar dit van die actiefilms, dat kan je met vrij grote stelligheid... Uh, ja, nou, ja, zoals, zoals alles wat je hier ja. vanavond waarschijnlijk vertelt. Anders ja. zou je het niet doen. Niemand, dat... gaat, niemand kan het ontkennen op dit moment. Ik nee, nee. <laughs> kan van alles um, vertellen. Nou, Blanca bleek later uit een, uit, een, uit een groot onderzoek... nou ja, het is een enorme fijne open deur. Maar goed, dat humor toch echt heel belangrijk is in een relatie. Um, Doreen, uh, hoe zit dat bij hen? Ja, die is bij hen, ik geloof dat dat wel echt heel essentieel is. Um, Willem-Alexander is ook echt heel erg grappig. Uh, dat is een ja? van zijn verborgen charmes. Maar um, Maxima heeft dat ook... Uh, die, die, ik heb laatst gehoord, heel serieus, van mensen uit Wassenaar... Uh, die hielden bij hoog en belaag voel dat Maxima door het dorp was gesignaleerd... op een oranje fiets met een t-shirt waarop stond I love Alex. En <laughs> Ja, ik geloof het niet. Ze gingen maar door met dat, met dat te bezweren dat het zo was. Maar als het zo is, dan uh, werkt de mediacode in ieder geval fantastisch. Maar daar fietsen mee doorwassen naar... Met... Ja, dat was blijkbaar een keer gebeurd. Ja. Maar ze loopt ook gewoon door de Albert Heijn, en ze loopt in de drogist, in de, in de ethos. Ik bedoel... Ja, maar wel met een batterijbeveiligers om de heen. Wel, ja. Dat wel. Dat ja. wel. Ja, ik weet niet hoe dat op, op die fiets... Hoe dat dan ging even, even voor de duidelijkheid. Jij hebt hele serieuze boeken geschreven over het Koningshuis. Ja. Dat ja, dat nee. <laughs> Ja, ik zou dit niet moeten inkomen, denk ik. Nee, goed beeld. Maxima met een I Love Alex t-shirt op een oranje fiets. Blanca, um, um, humor is belangrijk in een relatie. Uh, seks ook, neem ik aan, als je het leuk wil yes. houden. Jazeker. Ja, hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Is humor toch net iets belangrijker? Nou ja, goed. Uh, uh, ja, uh, het duurt in ieder geval wat langer. En uh, seks is toch ook wel een beetje aan verval onderhevig. <laughs> het duurt wat in langer. Hoe kun, ja. lang, kun je lang volhouden in het leven? <laughs> oh. <laughs> <laughs> nou, uh, over het seksleven van de Oranje's weten we helemaal niets. Uh, dat is maar goed. Nee, ik wel zeggen. Nee, dat zou, uh, um, zou, zou ik zelfs te ver vinden gaan. Ja. Uh, maar Dorien, ik begreep dat jij uh, in Duitse kranten daar wel eens iets over hebt gelezen. Ja, ja. Dat is een beetje. Een, nou ja, dat was een keer op op tv een beetje een, een ietsje ranzige opmerking van een of andere uh, man die uh, zo'n beetje zo'n zo'n zo'n hele rijke man die zat op een boot en die vertelde dat hij wel eens een keertje. Um, uh, dat dat. Nou ja, ik vind het eigenlijk vreselijk, Maar dat dat zij in ieder geval um, wel ervaring had op dat vlak en dat dat uh, voor willem dan heel leuk was. Nou, ik, ja. Stel dan een man op een Duitse televisie. Ja, die kende haar dan. Ja, dat ja, ja. komt allemaal wel makkelijker op andere, bij andere ja. landen. Op. Nee, maar Dat is grappig. Dat zie je hier. Dat is echt nadan. We hebben het er nu even over. En dat is dan via via via. Maar ik, ik, ik heb nog nooit iets van die strekking in een blad gelezen. Dat, dat gaat echt te ver in Nederland. Ja. Ja. Dat is maar goed ook misschien. Ja, dat vind ik ook eigenlijk. Laten we het erover ophouden. Ja. <laughs> andere punten aanslijden. Ja, Om helemaal niet weten. Laten we het even over, over hun werk hebben. Ik um, bedoel. Het is natuurlijk gewoon werk wat ze doen. En dan doen ze het met z'n tweeën als een soort, een soort team. Um, ik heb begrepen, een voor Maxima... had Willem-Alexander helemaal niet zo'n zin om koning te worden. Nee, die had echt helemaal geen zin. Dat zie je vanaf... Dat hij uh, als, als, als ja, jongen van 18 heeft hij in, uh, in een boek aan Renate Rubenstein verteld dat hij er helemaal geen zin in had. Dat hij altijd tegen zijn boertje Frizo zei, uh, wil jij het niet overnemen? En dat Frizo het ook al niet wilde. En dat um, uh, Frieso altijd zei, je mag tegen vriendjes, je mag willem oxander wel in de kaart slaan. Maar sla niet dood, want dan moet ik koning worden. <lacht> het is, uh, maar, en dat soort uitspraken de hele tijd maar door. Hij, vond het, hij is, vindt het pas, is pas leuk gaan vinden, echt leuk. straat die ook uit sinds Maxima er is. En waarom is dat? Ja, ik denk dat zij ook uitzag dat ze het leuk vindt. Ja. Is, hij is volgens mij gaan zien door haar dat het ook wel eens leuk zou kunnen zijn. Maar alleen maar leuk, leuk. Uh, zij staat natuurlijk maar leuk naast, naast een sterke man, staat een sterke vrouw, toch? Ja, nou ja, ja. Dat, ja dat, dat vind ik altijd zo'n cliché, is dat zo? Nou ja, maar uh, dat is toch dat is stiekem een <laughs> beetje waar. <laughs> maar um, het is natuurlijk niet alleen maar leuk. Ik bedoel, is, is ze, zij is leuk en ze doet leuk. Maar is ze ook nog van hem, ik neem aan dat ze ook nog wel invloed op hem heeft. Is zij bijvoorbeeld een enorme steun en toeverlaat? Ja, hem? zeker. Nou, ze heeft enorm veel ambitie. dus Ze uh, is al in de... The in het jaarboek uh, geschreven van haar middelbare school. Toen werd er, was de vraag aan iedereen uh, wat zijn je ambities. En dan heeft zij gezegd veel te veel om op te noemen. Dus, uh, en dat zie je ook aan hoe ze haar carrière heeft ingevuld. En dit is natuurlijk, eigenlijk kun je het zien... als een waanzinnig goede carrière-move. Ja, nou ja, weet ik niet. Je, ze, is straks vol, ze is natuurlijk wel volstrekt afhankelijk van wat hij doet. Ze kan niet zomaar de eigen pad kiezen. Nee, dat is waar, maar ze heeft wel eens een keer gezegd... Uh, dat ze, uh, als ze uh, in haar vorig leven had... ze toch nooit zulke, uh, zulke uh, invloedrijke en belangrijke gesprekken kunnen hebben. Dan, dus ja, dat is, zij is wel iemand die daarvan geniet. Ja. Even een... Uh, de, dat was natuurlijk een bekende fragment, heel bekend... tijdens de bekendmaking van de verloving... toen zei Maxima deze legendarische woorden. Je was een beetje dom. <laughs> Je was een beetje dom. Nou. Ja, dat was nog heel schattig, maar is zij ook um, kritisch op hem... Ja, ze is heel kritisch. Dat, uh, tenminste, Willem-Alexander heeft uh, een keer gezegd... dat het moment dat hij uh, overstapte van gewoon een verliefd man... naar een man die zeker wist, dit is ze... was het moment dat zij begon met hem te wijzen op zijn tekortkomingen. Dat vond hij geweldig. En uh, dat is ook inderdaad... Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk. Want uh, hij staat niet bekend als iemand die heel goed tegen kritiek kan. Nee, dat heb ik ook wel eens gelezen. Ja. Ja. Dus, uh, maar zij kan het dus wel geven. Dat, dat is natuurlijk essentieel. Als, als dat niet zou kunnen, dan... Uh, dan zou het huwelijk ook nooit goed kunnen gaan. Maar dat is ook de, de, de reden dat het goed gaat. Neem ja. ik aan. Dat dus hij, hij heeft respect voor haar. Blanka, als jij dit zo hoort, is dat een. Uh, bedoel, het gaat nog goed na tien jaar. Tenminste, dat is wat we, wat we vandaag even concluderen, wat we zien. Um, als zij anders was geweest, als zij uh, misschien wat wat rustiger en wat, uh, wat minder op de voorgrond. Denk je dat, dat, dat dan heel scheef zou groei, uh, groeien, die verhouding? Hij wordt koning, zij is koningin. Ik bedoel, uh, zijn, moeten ze alle twee zo krachtig zijn om dit uh, te laten slagen? Nou ja, de, de ene heeft daar behoefte aan en de ander niet, hè. Dus wat ik net zeg, achter elke of naast elke sterke man staat een sterke vrouw. Het is natuurlijk niet altijd zo, want je, je moet er maar net behoefte aan hebben. Maar als ik het zo hoor, dan hebben ze in ieder geval een hoop. Uh, voor zich uh, uh, spreken en dan hoor ik de termen als uh, acceptatie en respect en waardering uh, ja dat zijn natuurlijk hele belangrijke uh, elementen voor een goede relatie ja. nou gaat het goed met ze straks moeten ze alleen nog even koning en koningin worden dat is nog wel even hè? Dus wat dat betreft zijn ze misschien nog nu een beetje aan, aan het spelen aan het ja. uitproberen um, wat verandert er dan voor hen samen denk je Doreen nou, dan komt er een, uh, een taak bij die, waar Willem-Alexander in zijn eentje voor staat. Namelijk uh, met de politiek dealen. En uh, geïnformeerd worden en geraadpleegd en verbindend te zijn en te adviseren. En dat zijn dingen die hij alleen met de politiek moet afhandelen. En daar kan zij niet, uh, niet bij zijn. Daar mag zij niet bij zijn. Daar mag zij niet bij zijn. Nee. De, als je dat soort Blanca, dan denk je, ja, dat is dan wel. Dan, dan krijgt hij meer, moet hij meer voor zichzelf houden. Dat kan natuurlijk voor frictie zorgen. Ja, maar ze weten toch waar ze voor staan. Dat, dat is geen verrassing, denk ik. Nee, maar het is wel zo dat, um, dat je dat niet kunt voelen. Dat heeft prins Klaus wel eens gezegd. Die zei, ik heb van tevoren zoveel gehoord over wat me te wachten stond. En je kunt het ja. pas echt voelen als je erin zit. Ja, dat is ook wel zo. En zij hebben toen ook, uh, uh, toen eenmaal Beatrice koningin werd... toen hebben ze toch wel in die tijd flinke spanningen gehad. Ook in het huwelijk. Nou ja, de, de Klaus is er natuurlijk depressief van geworden, toch? Dat is toch mede in ieder geval door... Zijn rol aan de zijde van Beatrix. Ja, daar gaat iedereen wel van uit. Dat, uh, dat weet je natuurlijk nooit helemaal nou, dat... Maar dat is wel degelijk, dat moet een factor zijn geweest. En dat is dus echt uh, uh, die ommekeer: die, uh, dat het uh, van een idyllisch huwelijk naar, uh, overstapte naar een heel ingewikkelde toestand. waarbij er grote spanningen heersten en Klaus diep ongelukkig was. Uh, dat was rond de troon, uh, troonse uh, opvolger van Beatrix. Dat het heeft wel degelijk daar heel veel effect uh, heel wel mee te maken gehad. Ja, hij, hij, hij kwam in een soort gekooid leven terecht. Ja. Dat, dat, daarvoor was hij dat natuurlijk niet. Dat, dat staat Maxima in zekere mate ook te wachten. Nou, Ik denk wel dat ze heel veel lering hebben getrokken... uit uh, uh, wat Klaus heeft meegemaakt. Daar heeft Willem-Axander natuurlijk ontzettend onder geleden... Onder, om zijn vader zo uh, verdrietig en depressief te zien. Dus hij heeft al vaker gezegd dat hij uh, wil dat Maxima... daar niet, uh, niet dezelfde uh, last van krijgt... Als zijn vader. Dus daar wordt wel heel goed naar gekeken. En ik denk dat Maxime is natuurlijk ook zoveel. Uh, dit is een andere tijd. En, en een heel andere tijd. Zij type. heeft niet een heel depressief, uh, depressieve inslag. Uh, nee, dat dus, uh, ja. <laughs> geloof ik ook niet echt. Nee. Blanca, wat denk jij dat, dat eventueel de valkuilen nog kunnen zijn de komende tijd, de komende tien jaar? Nou ja, goed, laten we wel wezen. We denken dat het heel goed gaat, maar wie weet dat? Weet je wel? Dus, dus je weet gewoon niet wat er achter de deuren gebeurt. Uh, dus ik kan me best wel voorstellen dat ze, juist omdat ze onder druk staan, dat er ook al van alles gaande is. Uh, ik hoop het uh, overigens niet, maar het zou natuurlijk kunnen. En het, uh, het blijft altijd een hele klus om dag in dag uit uh, blij en gelukkig te blijven met elkaar. Dus ook voor hen. Dus dat, dat is gewoon één grote walk Ze moeten qua, eigenlijk eraan werken. Ja, met zijn twee. Dat, ja af en toe ja, leuke dingen doen blijvend blijvend uh, zet die iPhone ja, in uit. elkaar ja, ja, ja dus. iPhone maar goed, uit. dat is natuurlijk voor bekende mensen nog wel even wat heftiger dan voor ons gewone burgers denk ik dan ja, ja, ja. zeker worden ze, leven ze nog langer geluk, gelukkig Blanca ja zeker ja. anders moeten ze me bellen hoor <laughs> Doreen, Het komt hier ja, wel goed, het komt heel veel goed. Ja, ja. ik zie er al fietsen met de I love Alex t-shirtje <laughs> ja. ja. goed Dorine uh, Herman dankjewel. Blanca van de Brand dank Bas Ticheler, die zit nog bij PSV-NEC. Zo is dat. De wedstrijd is acht minuten bezig in de tweede helft. Nog altijd 3-2 voor PSV. Maar NEC komt weer via George dit keer vanaf de rechterkant. Want PSV is echt nog lang niet van de ploeg uit Nijmegen af. Hoewel George nu de bal zelf over de achterlijn loopt. Maar de enige kans, nou ja, mogelijkheid die we in de tweede helft hebben gezien... was er één voor NEC. En opnieuw stond de PSV-verdediging daar zo onder druk... dat het er allemaal niet heel zeker uitzag. Nog wel altijd de voorsprong voor PSV. 3-2... Dat is een uh, voorsprong die voldoende zou zijn voor een plek in de halve finale... als je hem over de streep telt, trekt. Maar NEC zal ruiken dat er nog wel wat te halen is. En zoals Alex Pastoor, de trainer van NEC, vooraf al zei... op de vraag, denk je eigenlijk dat je serieus kans hebt in Eindhoven? Nou ja, wij komen niet naar Eindhoven, alleen maar om calorieën te verbranden. En zo is het zometeen Jack van Gelder, nee, dat heeft niks te maken met een bruggetje calorieën verbranden Jack van Gelder. Die zit hier gewoon zo meteen met zijn hele bruine kop uit Miami. Allemaal te zien op de webcam, radio1.nl. Um, wij zijn er morgen weer en dan met een speciale vrijdagavond uitzending met Erik Arton, uiteraard. Um, met Alberto Stegeman, met Siewert van Linden. We hebben het uh, over alle grote onderwerpen van deze week. Tot morgen, tot morgen, maar weer eerst langs de lijn. Veel plezier. BNL Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie. Ado AZ. Wie is het de doelbal die volkomen over de bal heen maakt. Zegt... Excelsior VVV. Laag en wordt stop Perfecte redding. En op pak voor leger, Vitesse nacht. Gaat iemand dan nog inschieten bij uh, Vitesse? Inschieten 1-0. En ook basketbal en volleybal. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.